De de Kok met het NOS-journaal. Burgemeester Jorisma van Eindhoven pleit voor een landelijke aanpak. om topdrukte in het centrum van steden tegen te gaan. En wil dat maandagavond in het Veiligheidsberaad bespreken. Jorisma vreest voor een waterbedeffect. wanneer er per stad maatregelen worden genomen. Landelijke afstemming van maatregelen zou dat moeten tegengaan. Als gevolg van de drukte door Black Friday moesten ook vandaag weer winkels in verschillende grote steden eerder dicht. Oproepen om niet meer naar de stad te komen haalde niets uit. Bij een protest tegen de coronabeperkingen in het centrum van Londen zijn meer dan 60 mensen gearresteerd, schrijft The Guardian. Ze zouden zich onder meer niet aan de coronaregels hebben gehouden. Britse media schrijven dat honderden demonstranten de straat op zijn gegaan. Ze riepen vrijheid en droegen borden met teksten als stop met ons controleren en geen lockdowns meer. Bij noodweer op Sardinië zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Ze werden in een auto verrast door een modderstroom, meldt de publieke omroep Rai. Zeker twee mensen worden nog vermist. De slachtoffers komen allemaal uit een bergachtig gebied in het noorden van Sardinië. Uit voorzorg waren bewoners van het lager gelegen deel van de plaats geëvacueerd. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen om binnen te blijven. De elektriciteit en het telefoonverkeer zijn uitgevallen. En ook vanmorgen is zeer slecht weer voorspeld. Schaatsster Femke Kok heeft op de NK-sprint in Tijalf zowel de 500 als de 1000 meter op haar naam gezet. En daarmee staat de 20-jarige Kok na de eerste dag aan de leiding in het klassement. Maar het verschil met de nummer 2 Jutta Leerdam is heel klein. Bij de mannen staat Hein Otterspeer aan de leiding. Op de 500 meter werd hij tweede, maar op de 1000 meter was hij de beste. Hij reed een tijd van 1 minuut 7 en 99 honderdste. Thomas Krol staat tweede en Dijda Tap, die de 500 meter won, staat derde in het klassement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Op veel plaatsen gaat het ook wat vriezen. Morgen schijnt de zon geregeld en is het fris met maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Je al mijn liefde geven. Lekker ding. Wanneer kom jij nou in mijn leven? Liepeling. Oh, lekker, lekker ding. De allermooiste melodie. Dat is je naam. Liepeling. Ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker. Lekkerling, laat mij niet langer op je wachten, Lieveling. Oh, lekker, lekker ding. Ik hou van jou, vies, daarom dacht ik zin. Wow, wow, wow, wow. Wanneer kom jij Hier kom jij nou in het leven, Lieveling. oh lekker lekker ding, de allermooiste melodie, dat is je naam. De allermooiste melodie, dat is je naam. Ja, dat is je naam, Lieveling. Gerard Joling, ik zou zeggen allemaal een hele goede avond. Hier is hij dan weer, twee uurtjes. Entertainment voor for you. Tot de klokjes van 8 uur. En uh, ja, doen we gewoon... Uh, ja, ik, ik, heb, uh, ik heb er gewoon zin in. Ik ga een lekkere gouden oude draaien en natuurlijk, uh, ja, hij komt eraan de kerst. MUT en LONELY THIS CHRISTMAS. Kan, hè. Kan. Else that's not a home try to imagine the Christmas all alone That's where I'll Op de, op de 26e, zaterdag de 26e december, dan uh, mail mij gewoon even. Ja, van een bepaalde artiest, of dat je denkt van nou ja, eh, dat, uh, dat nummer, uh, ja, dat hoor je eigenlijk weinig of niet. Dus ja, ik zou zeggen, mail gewoon eventjes. Ga naar uh, www.zfmartiesten.nl daar kun je even je mailtje sturen. En uh, ja, natuurlijk ga je hem dan horen de 26e, want dan zet ik hem uh, lekker. lekker uh,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 Enorme ja, kommer ik wel dat niet. van Tino Martin en was sorry maar genoeg. Hier bij ZFM Entertainment voor tot de klokjes van 8 uur op die 106.9, 104.5 op de kabel, DAB Plus 6A en natuurlijk op de kabelgrond hier zigo Ziggo Kanaal 40. En ik zou zeggen, Sebastian, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Hey hoe is het met jou? Ja, goed hoor. Ja, gezien de omstandigheden? Ja, hoor. Ja. We, we doen gewoon ons dingetje en proberen zoveel mogelijk de dingen te doen die wel kunnen. En nou, dan kom je de dag wel door. Nou, blij om dat te horen in ieder geval. Hé, hey, jouw ja. single. Hou me vast. Ja. Ik, ik, ik, zie, ik zie daar ook een hele, hele leuke cover bij natuurlijk. En, ja, een een, een mooi zwart lopen. met groen en zo, uh, ja. Ja, dat was mijn idee om inderdaad een uh, apart hoesje te maken en uh, ook uh, iets, iets te doen met uh, een effect erop dat mensen denken van, hé, hey, ik zie één persoon, maar als je goed kijkt dat je toch twee personen ziet en dat je inderdaad het vasthouden ziet. Ja. En ik denk dat dat wel, uh, wel leuk gelukt is. Ja, dat is een leuke kraft leuke inderdaad. Ja. En het is weer eens anders dan, dan je eigen kop op de voorkant. <laughs> ja, ja, ja, ja dat, dat kan ook niet doen. Al, ja. <laughs> ja. Nou ja, als je genoeg hebt om naar jezelf te kijken. Ja. Nou, we hebben, we hebben nou een bescheiden plekje op de achterkant ingenomen. Dus. Oké. Okay. Hey, maar um, ja, van, van waar komt het idee vandaan? Uh, waar komt de titel vandaan? Uh, ja, hoe is de single tot stand gekomen? Nou, ik ben in uh, op een gegeven moment uh, op YouTube zat ik. En daar zat ik gewoon door wat, uh, wat lijsten heen te, te spitten. En toen kwam ik in een jaren tachtig lijst terecht. Ja. En toen kwam ik in de, de nederpop jaren 80 terecht. En toen kwam ik deze plaat tegen en toen zat ik hem te luisteren en toen dacht ik van, nou, dat zit muzikaal, zit dat zo goed in elkaar, dat, daar, daar moeten we iets mee gaan doen. En uh, toen ben ik in juni ben ik uh, met een met een basisidee wat ik zelf in elkaar heb gezet, uh, ben ik naar Frank Verkooyen gegaan. Ja. En toen heb ik tegen Frank gezegd: van... Goh, Frank, wat zou je er voor vinden als we deze kufferen? Uh, denk je dat we daar wat mee kunnen? En hij zei: Jullie, ja, wat moeten we doen? En die is daar uh, arrangement op gemaakt. Nou, die heeft uh, Marcel Visser gebeld om de gitaarpartijtjes in te spelen. Die heeft Dian Sanders gebeld om de koordjes in te zingen. En uh, daar was ik ook heel blij mee, want uh, Dian ja. uh, heeft natuurlijk een hele lange periode ook uh, bij Rob Nijs... waar het nummer natuurlijk van is, uh, ja. in de band gezeten. Dus ja. die kon mij alles over het nummer vertellen. En uh, ja, op die manier is eigenlijk de hele productie tot stand gekomen. Oké. Okay. Ja, want het is, uh, ja, alles bij elkaar het is gewoon uh, ja, leuk, goed gelukt. Nou, dankjewel. Ja, helemaal <laughs> ja, goed, ja, uh, we worden heel vaak uh, natuurlijk uh, wat, wat, wat covers en zo. En uh, ja, bijna, bijna alleen maar zou ik zeggen. Maar uh, ja, jaren tachtig is uh, daar, daarbij toch uh, ja, in Svee. He? Het, is ja, het is wel mooi. leidend op dit moment. Ja. Ja, ja, ja. En er, zijn, er zijn een hoop artiesten die uit de jaren 80... Uh, terugpakken uh, en uh, dingen maken. Maar het is, ook, er zit ook, uh, het is natuurlijk een hele leuke periode geweest. Ja. Een periode die ik ook zelf bewust mee heb gemaakt. En er zit best wel wat muziek in uit die periode... die echt wel heel goed is. Er zitten ook heel veel dingen bij... die echt uh, nou ja, in het foute uur terecht horen, zeg maar. Ja. Ja. Uh, er zitten ook echt wel hele dingen bij. Uh, de, de, de nederpop uit die periode was echt wel heel goed. En, en dan uh, moet je denken aan... Uh, aan nou ja, Doe Maar, Toontje Lager, dat soort bands ja. allemaal uit die periode. Ja, dat, ja, dat waren inderdaad leuke. Ja, dat waren inderdaad leuke bands. En uh, ja, en vooral Doe Maar, dat was natuurlijk heel erg populair. Ja, dat dat was dat, uh, ja. <laughs> <laughs> nou, dat, uh, ik, ik weet het nog heel goed. Dus, uh, ja. Nederlandse Beatlesavagelen, eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. En dan, uh, ja, dat, dat kwam ook een beetje in de, in de terug in de trance van, uh, ja, richting een beetje de, de reggae, de, de, de Bob ja, Marley. En ja, de, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat soort, ja, uh, nou, inderdaad, uh, toontje lager, hè? stiekem gedanst en uh, gaat zomaar verder. Ja, dat is allemaal uit die periode. Ja, ja. Hé, hey, um, wat, uh, wat zijn jouw vooruitzichten? Uh, heb je, ben je bezig met een nieuwe single? Uh, heb je nou, nog wat uh, optreden staan, eventueel die... Uh, aan de ja, uh, ja precies. We zijn nu lekker aan het uh, aan het promoten en daar hebben we dus nu echt alle tijd en alle ruimte voor en we lopen nu al tot, uh, tot en met 12 december lopen we nog door met interviews. Dus dat is echt, ja. uh, echt fijn en dat is ook uh, leuk om te doen. En uh, we zijn inderdaad wel aan het bedenken wat, wat gaan we waar gaan we mee komen, maar dat gaat uh, pas gebeuren volgend jaar. Ah oké. Okay. En uh, wij kunnen mensen jou uh, bezichtigen, vinden en okay. eventuele vragen of uh, ja, voor partijtjes. Ja, Heel simpel, www.sebastian-songwriter.nl En dan vind je alles terug, ook de links naar de social media. En als je maar ook googelt, Sebastian, hou me vast, ga hem ook vinden. Ja, ja gewoon op zijn Nederlands, Sebastian, hè. Want euh, ja. Ja, niet dat ze dadelijk met één aan gaan zoeken. Ja, misschien nee, dat, dat, je, dat je er ook wel in voorkomt, maar dan moeten ze ja, dus eerst je de weet hele weet. lijst doorscrollen. Ja, <laughs> ja, <laughs> hey, hey, je dat weet het kunnen. niet. Dit zou zomaar kunnen. Nee, hey, ik denk dat we hem uh, lekker gaan draaien. Blijkt wel goed plan. Ja, toch? En uh, ik zou zeggen, kondig hem aan. Nou, nu bij jullie op de radio. Mijn nieuwe single. Dit is Haal me vast. Ah, Oké, okay. hey, dankjewel. En jij bedankt. En een fijne uitzending verder. Hey, okay. Dankjewel en een hoor. goed weekend. Hè. Zelfde. Hoi, hoor. hoor.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 Ik kom met me mee. Ik hoef geen borrel, ik ben zo al oké. Okay. Voor ik val. Als het niet goed is, nou dan ben ik maar slecht. Al wat kon was maakte jij weer recht. Haal me vast, oh, haal me vast, want ik val. Zet die tenen en ga onder de boom. Ik heb geen dorst meer, ik ben overvol. Aan een wonder had ik niet meer gedacht. Je kwam onverwacht als de zon in de nacht. Oh jij, jij rijdt het best op mij. Jij bent alleen van mij. Mijn leven begon bij jou. Ja. Een mooie cover van uh, natuurlijk uh, Sebastian. En dat uh, ja, cover van, uh, van uh, Rob de Nijs natuurlijk. Helaas, uh, ja, uh, ja. Volgens mij komt er nog wel een afscheidsconcert. Houd het even in de gaten. Als je, als je daar fan van bent. En uh, we gaan verder met Elton John en Kiki D. En zij hebben het over. Don't go breaking my heart. Tot 8 uh, uur ben ik bij u. Mijn naam is Frit He, Met entertainment for you. Van Elton John en Kikki. En dat is de titel Don't Go Breaking My Heart. En als je denkt van nou, deze muziek uh, staat nog wel aan. Nou, dan kun je gewoon s'avonds ja, uh, op de woensdag tussen 10 en 12 Kun je gewoon luisteren naar de Sea of Love. Daar, uh, daar verzamel ik de, ja, eigenlijk de, de, de beste love songs. samen uh, En dat twee uurtjes lang. Dus tot middernacht op de woensdag tussen 10 en 12. Nou hoor je de beste lafzongers. Voor u samengesteld. we luisteren nu naar entertainers u, Tot de klokjes van 8 uur. En als je zit te eten, eet smakelijk. En we gaan eventjes het zonnige zuiden opzoeken met uh, Julio Iglesias en Por un poco de Twammo. Que fuimos caminar que por un beso Tú llegaras a cambiar así mi vida Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía yo No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía Él cree que soy una parte de tu sueño me devuelve la delirí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 naar de zonnige zuiden, Spanje, Julio, Gillesiës yes, was dit en we gaan lekker naar de oh, King Afrika, La Bomba. bomba. Sensual. sensual, sensual, sensual, sexy, sexy. Een mundo una de en een cabeza, una mano de la een un movimiento sexy, un movimiento een una mano en la cintura,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 en dan gaan we houden draaien van Freddy McGregor And just don't wanna be lonely, en als je een verzoekje aan wil vragen, dan kan dat. Ga eventjes naar ww.zvmmartiesten.nl. En daar kunt u dus een mailtje sturen. Die komt dan bij mij binnen en dan gaan we hem draaien zalen. uit de lang vervlogen jaren. Freddie MacGregor en Just Don't Want To Be Lonely. Lekker zeerst hoe je hier voorbij komen, Zowel Nederlandstalig als Anderstalig. En dat allemaal op die 106.9, 104.5. DB Plus, 6A. En natuurlijk Kabelkrantkanaal 40 Digitaal. En uh, ja, we gaan lekker naar uh, een... Uh, ja, ook een uh, lekkere oude wel. Ja. Jantje Spel. Je kent hem vres dus wel. Jantje Spel. En zij is mijn droom. Zo voorbij. Er is geen man die zo'n omruid even kijkt. Ze is te gek, mysterieus en groot geheim.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 u bent ontwaakt, klinkt heel ver weg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 Wel. Nou, het wel, dicht niet. Zij beheerst mijn dromen. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. Leuk dat je erbij bent. Die tussen 9:00 en 5 op de kabel. En we hebben iemand aan de telefoon. En ja, die heeft een enorme grasmaaier. Corné, goedenavond. Ja, oh, jij hebt over die, die motor gedumpt. Ja, ja, ja, ja. Goedavond ja. goedenavond. Hé, goedavond. Hey, ja, ja nee, ik, ik zie de kast zo en dan denk ik van ja, dat is een behoorlijke... Het is geen gras, maar... Het zo goed, dat klopt, ja. Ja, dat is een mooi ding. Ja, dankjewel. Ja. Hé, jij hebt uh, een, een single uitgebracht. Uh, ja, ik, ik kan niet uh, begrijpen, wat kan je niet begrijpen? Uh, ja, dat weet ik zelf ook nog niet. <laughs> <laughs> ja, nee, uh, ja. De, nee, hoe is het de stand, stand gekomen? Uh, nou, ik had. Ik, twee jaar geleden. Ik was van de, twee jaar geleden waren we al van die Hollandse avonden. Dus ja. hij zei ik een keer tegen mijn vrienden. Ik denk dat ik ook een heb opgenomen heb. Ja. zeg, nee, joh, dat keer je toch helemaal niet. Nou, ik zeg niet, die schoot is altijd mis, dus maar mijn eerste single. Uh, ik ben liever alleen. Geschreven door Tony van Bokster toen. en uh, ja. Nou, opgenomen. En uh, die kwam uit. En toen stond hij na een dag op nummer 1 op de zoekparade. En in de top 1000 tot de nummer 54. Ik denk, nou, zo slecht zal het dan toch niet zijn, denk ik. Nee, nee. <laughs> Alles behalve dat dan. Dus, uh, en, uh, ja, toen kwam ik nog bij een tweede single. Die is toegemaakt door Roy Otters. Uh, ja. En uh, toen dacht ik van, ja, kijk, ik vind het heel leuk om te doen. Maar wil ik iets meer bereiken, moet ik denk toch de lat wel hoger leggen. En even met... Ja, kijk, alle studio's zijn goed natuurlijk, hè. Niet dat, maar je hebt ook, qua studio's heb je ook, want ja, die is wat beter dan de anderen Ja, ja je, laten we zeggen, je hebt uh, verschil van geluid. Ja, ja, en dus toen ben ik... Uh, en ook qua tekst schrijven natuurlijk, want toen ben ik in uh, gesprek gekomen met Frank van Kooijen. Ja. Die kennen jullie ook wel, denk ik. En, uh, ja, ja, vast wel. <laughs> tenminste ik wel. <laughs> ja. Dus, uh, en die heeft toen uh, voor mij dit, dit nummer geschreven en uh, toen belde die man op en zei, kijk, kijk eens even in je mail. Dus dan heb ik dat nummer geluisterd. we zijn er van. Dus ja, ik vind het allemaal geweldig. Hij zei nou, dan uh, gaat hem maar leren. moet dit jouw nieuwe nummer ja, En uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Ja, die is uh, dus op jou live geschreven, om het maar zo ja. te zeggen. Ja, ja, ja ik vind het ja, ik was er echt blij mee. Ja. Het ziet ook heel goed, dat er uh, veel radio shows worden gedraaid. En uh, uh, Spotify uh, heb ik nou al bijna 130 dan keer gestreamd op, uh, in ja, 12 weken tijd. Ja, ja, klopt. Dus ja, ja. Nee, nou, dat, is, dat is prima, toch? Ja. Ik ja. bedoel, uh, dan mag je niet klagen. Nee, nee. nee ik, toch? Kan... <laughs> ik ben zo tevreden. Ja, Coné. Maar ik uh, plug het natuurlijk van mijn kraam. goed je werk ik heb gedaan. Ja. En nog steeds doet. Hey, Coné. Um, ja. Maar, um, ja, wat, wat, wat, wat uh, legt er voor jou in het verschiet? Wat, wat wil je eigenlijk met de muziek uh, gewoon... Uh, en je zegt het er net al, je wil de lat wat hoger leggen. Ja. Dus, dus met andere woorden, uh, wil je eigenlijk daar je beroep van maken? Uh, nou ja, dat. Kijk, uh, ik bedoel, uh, niet, ja, maar, kijk, de kans zou het leuk zijn, maar ik ga er niet vanuit. Kijk, ik vind het leuk om te doen. Ja. Maar ik zou nooit geen Tino Martin of een uh, Adriaan junior worden. Hè. Kijk, uh, laten we heel blijven natuurlijk. En, uh... ja. Nee, maar goed, uh, uh, uh, in ieder geval de lat zo hoog leggen dat je ervan kan leven, laten we het zo zeggen. Ja, eh? dat is wel mooi zijn, ja Ja toch? Nee, ik bedoel, niks is leuker dan uh, van je hobby je beroep maken. Dat, is, uh, dat, dat zal sowieso heel mooi zijn, want uh, ja. uh, ik vind het leuk om te doen. Dus, Hé, uh... hey, en uh, ja, uh, zijn er al nieuwe plannen? Uh, heb je al uh, een nieuwe single op het oog? Uh, ik, ik ga het, binnenkort ga ik weer naar voor in, want die zou verhuizen qua studio, dus dan ga ik zo even naar een nieuwe studio kijken. Ja. En uh, we hebben wel zelf, in februari, wil ik wel beginnen aan mijn nieuwe. Dus dat is hetgeen waar je maakt over zo uitkomt. Want het ja, ja. wordt ook niet te lang. Nou, dat ze een beetje gaan kennen. Ja, ja. Je ja. ook niet te lang wachten, want dat zijn ze er zo weer vergeten. Nee, want dat brengt mij bij het volgende. Ja. Kunnen ze jou ergens vinden? Ja, dat is op uh, Facebook gewoon Cornees Snelters. Oké, okay, je hebt uh, nog geen eigen site? Ja, die, die, die is er wel, die is er wel in de lucht. Maar daar staat nog steeds dat hij in onderhoud is. Want die zijn ze er allemaal aan het maken. Even aan het updaten, ja. Ja, die, dat is uh, cornee-snelters.nl. Okay. Maar die zal binnen een, ja, een week of anderhalf zal die lucht gaan, denk ik dus. Oké. Okay. Nou ja, houd houdt het in ieder geval in de gaten. En uh, YouTube? Uh, ook, ja. Cornetionale was dan uh, vier clips op van mij. Uh, uh, ik ben liever alleen. Geraakte gevoelens remix. Hardstel remix. Ja. Uh, ja geraakte he. gevoelens normaal en uh, ik kan het niet begrijpen. Ja, inclusief de grasmaaier. Enkele hier de gast met de maar Een, <laughs> gratis, maar een mooie uh, Maserati Jeep en uh, mooie dames erin. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, kijken. ja. Sowieso de moeite waard. Ja. Hey Cornee, ik denk dat we hem lekker gaan draaien. Ik zou zeggen, ik kondig oh, hem goed. aan. Uh, dan komt je hier Corné, snel dus met uh, Ik kan het niet begrijpen. Hé, hey, dankjewel en een heel goed weekend. Ja, een fijne uitdaging. Hé, hey, dankjewel Cornee. Hé, hey, fijne avond hoor. Hoi Hoi,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 Jij geeft me liefde, in voor en tegen Wat Want schat, doe ik wat fout, dan laat je mij weer zien Je ondanks alles van me haat. Ik kan niet begrijpen waarom jij nog bij me blijft Is dat de liefde, de kracht die jou zo draait Wat ben ik blij met jou, oh schat, ik hou van jou Jij bent en blij. Mijn de ware vraag Ondanks alles geef je liefde En je bleef me altijd traag En ieder had al lang gezegd, maar god wat flik je nou Je neemt mij zoals ik ben En je vindt me zo perfect Maar wil je me veranderen, dat heeft toch geen effect Ik kan niet begrijpen wat jij nog bij me doet. Jij geeft me liefde in voor en tegen spoed. Want schat, doe ik wat fout, dan laat je mij weer zien. Je ondanks. Uh, dat was dusrassie dan Corné Snelders en uh, ik kan niet begrijpen. We gaan lekker naar onze zuidenbuur. en dat is uh, Ayla Dooms en Love Life. I'm in the corner I my way whether like wat is het weer gezellig like hè wat fred hij life, I can't maybe you could take a on me. Oh, no no oh. For sure make your shit for sin Looks I can't imagine Maybe you should take a chance Maybe you could take Pick a fella who can shake ya, no troublemaker who can break ya. Please adapt your behavior, don't come crying. I ain't about you. Come on and dig a little deeper. I oh. find a man who is the keeper, stays around cause he needs ya. I think she might be right. Some of the best that I've ever tasted. artificial flings are tasty like chicken wings love life i can't imagine maybe you could take a chance on me oh no no oh. all these temporary thrills a wolfish on show me gosh for soon. love life i can't imagine maybe you could take a chance maybe you could take a chance on me me.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 is Montreal en door de wind nummer drie in de Entertainer for You Dutch top 5. Uh, en we gaan lekker naar het nieuws van 7 uh, ja, uur alweer. En uh, ik zou zeggen, blijf lekker, blijf lekker bij, want tot 8 uur is dit uh, Entertainer for You. En we gaan eventjes nog een plaatje draaien van Dora en German Jackson en When the Rain Begins to Fall. Nou, laten we daar nog eventjes uh, mee wachten. Want uh, ja, het is al uh, bars up vanavond. Dus, uh, en wat er nog gaat komen natuurlijk... Zo in het twee uur.